Uur. Dit is al de Jong met het NOS-journaal. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp en een buurt in Gaza... zijn meer dan 40 mensen gedood, zegt het mediabureau van de Hamas-regering. 24 mensen zouden zijn omgekomen in een vluchtelingenkamp... de andere in een wijk in Gaza-stad. Volgens de krant Haaretz was het doelwit bij de laatste aanval een Hamas-functionaris... maar is niet bekend of die is gedood. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp tientallen mensen om het leven. Israël zegt die beschieting te onderzoeken. Vijf van de zeven verdachten uit de Mallorca-zaak... gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. De Mallorca-zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman... die drie jaar geleden op Mallorca werd mishandeld en overleed. Het gerechtshof veroordeelde de vijf jonge mannen... tot het betalen van een schadevergoeding van ruim twee ton... aan de toenmalige vriendin van Heuvelman. Volgens de advocaat van de mannen is niet duidelijk... waar dat bedrag op is gebaseerd. De doodstraf van de Iraanse rapper Toemaj Salehi is geschrapt. De rapper werd in april tot de doodstraf veroordeeld voor het verspreiden van propaganda. Maar volgens een advocaat heeft het hoge rechtshof in Iran die straf ingetrokken. Hij was al vrij. Toemaj Salehi uitte in zijn teksten felle kritiek op het regime in Iran. En steunde in 2022 de protesten die uitbraken na de dood van Masa Amini. Zij overleed nadat ze was gearresteerd omdat ze geen hoofddoek droeg. Of de rapper nu een andere straf krijgt, is onduidelijk. En de UEFA geeft de KNVB waarschijnlijk een boete... omdat Oranje-fans gisteren bekers op het veld gooiden... tijdens het duel tegen Frankrijk. Vandaag start de UEFA een onderzoek. De boete volgt dan binnen een paar dagen. Albanië en Servië kregen voor soortgelijke incidenten... boetes van 4.000 en 12.000 euro. Het weer vanavond overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen eerst wat mist, later zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij zo'n 22 graden. Na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 was dan? De nieuwe van de S. van Vels. En ja, de zweetruppels staan op mijn voorhoofd natuurlijk. Vanaf het circuit Zandvoort eventjes naar de studio te racen natuurlijk. Ja, ook een race op zich. Ja, eventjes bijkomen. En dat doen we ook met Frans Duits en Senna. En het is altijd feest. Entertainer for you. Welkom en ik zou zeggen blijf er lekker bij. Tot 7 uur de lekkerste muziek. In het café Frans Duits de speakers, wie zingt het niet mee? Het klinkt zo gezellig, hier moet ik zijn. Maar stil nog een rondje, denk niet aan de lijn. Je zong iets van haar. Een paar glaasjes later, de tijd vliegt voorbij. En weer blijven hangen, Had thuis moeten zijn. Moet morgen vroeger, ach, dit gebeurt zo spontaan. We doen er nog eentje, voordat we gaan. Je zong iets van hem. En zo is het net, en dat was uh, Frans Duis dus uh, samen met Senna en, en met jou is het altijd feest. En uh, ja, blijf er lekker bij, want we gaan weer een lekkere Nederlandstalige muziek draaien natuurlijk en uh, tussendoor nog wat anders. En uh, ook gaan we wat, uh, wat mensen bellen natuurlijk, maar eerst nog eventjes een nummertje van uh, Frans Bauer en blijf vanavond heel even bij mij. En het hele voor u tot de Droeks voor 7 uur op die 106 106.9 En DBB Plus 6a. En natuurlijk ook op internet, overal. Blijf. Die blozen, dan kleurt de hemel voor ons mooi hemelsblauw. Geloof me, ik hou van jou, blijf van Dromen van eeuwig houden van. Ik sta in vuur en vlam. Als ik je zie, zo sierlijk en mooi, weet ik het zeker. Goedenavond, uh, heel even bij mij. Frans uh, Bouwer was dit. Uh, uh, ja, we gaan zo bellen met. Uh, ja, Danny Poppinghouse. En uh, over zijn nieuwe Sion levenslang. Maar eerst nog even uh, Robert Pater. En hij het alleen over vannacht. Oftewel, alleen vannacht. Gezusters Maywood, en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment voor jullie natuurlijk. Ja, hey, yeah, I feel fine. Ja, ik, ik, ik begin langzaam een beetje bij te komen natuurlijk. Want het is best wel een, een race naar de studio, zo binnen ja, een half uurtje eigenlijk. Hey, um, ik zal eens even te graven in uh, de oude doos. En toen kwam ik daar een nummer tegen van Art Fisher. Ja, en misschien ken je hem nog. 1982, Gogo. Ik Go, go down and down the drain. Throw me up again. Out down like a joyous. I've just a giddy up a go-go. best wel een uh, lekker, lekker nummer voor die tijd en als je haar graag vraagt wat, uh, wat, uh, wie dat is met die, uh, met die tweede stem hè, want uh, Ad Visser was natuurlijk uh, ja, die, die, die, die speelde keyboard en uh, ja de rest werd uh, ingezongen door Daniel Zolaika ja, misschien uh, nog wel bekend bij, uh, bij velen van mijn leeftijd in ieder geval 1982, Giddy up a go go met Ad Vissers. lekker hoor en dat allemaal hier vanaf de Toorweg 10A. CFM, entertainer 4, de kloptje zo'n 7 uur. En uh, ja, laat me nu nog even blijven. We gaan eventjes op de romantische toerboer met Wesley Klein. Ik kan er niet omheen. De waarheid komt hard aan. Ik blijf achter heel alleen niemand die me hier ziet staan en ik weet ook wel maar ga gewoon maar door ach het gaat ook veel te snel en ik weet ook niet waarvoor maar laat me nu nog even blijven ook al wil je dat ik ga ik ondervind Waar ik er alleen voor sta, dus laat me nu nog even hier zijn. Heus het duurt niet meer zo lang, want ik voel me nu zo klein en ben zo bang. Het zit me in de maag, maar niemand ziet de pijn, die ik nu bij me draag. Het is allemaal maar schijn. En ik lach en ik leef en dans de hele nacht. Alsof ik nergens omgeef en er niemand op me wacht. Jezelf steeds zeggen, het komt allemaal wel goed. nog maar weer terug. Het is alweer voorbij. Wesley Klein was dit. En eh, laat me nu nog even blijven. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. En nog steeds verliefd op jou, Michael Omen. Entertainer for You vanaf de tolweg 10A. En dan op die 106.9. En Plus 6 a Tot 7 uur is dit. Entertainer for You. Mijn huis schrijft hij Goedemiddag. dromen, je bent nog steeds het mooiste meisje uit mijn dromen. Je bent de mama, maar ook mijn zon, je bent echt mijn levensbon. Alles wat je aan mij geeft, waar ik mijn kracht uit haal. Geef mij je hand en voel de mijne. Laten we samen in de duisternis verdwijnen. Jij bent mijn alles, dus kom bij me staan. Want echt met jou kan ik de hele wereld aan. Nog steeds verliefd op jou. Kom, pak me vast. Voor mij de mooiste vrouw. De, wonden, de tijd tot alle wonden, jij maakt me gek Ik sta in vuur en vlam en nooit meer zonder kan Ons brandend vuur, liefde zo puur Geef mij je hand en voel de mijne Laten we samen in de duisternis verdwijnen Jij bent mijn alles, dus kom bij me staan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 Pak me vast, voor mij de mooiste vrouw, die bij me past. Als jij hier voor me staat, mijn hart weer overslaat. Wij samen eenen en ons overal doorheen. Nog steeds verliefd op jou. Steeds verliefd. Michael Omen. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Een te gekke plaat. En zo is dat, Marlane. Dit is mijn leven. Onder de vraag. door om mijn hoofd. Ik heb steeds weer opnieuw. Voor jou moeten kiezen. Maar waarom heb jij nooit. In mij gelooft, doe een klein stapje terug, maar wil jou niet verliezen, wat je van mij wilt. Als jouw kleine meid En hou jij mij het liefst Onder jouw vleugels? Maar dat is nu voorgoed Verleden tijd Ik vertrouw op mezelf En ben los van de teugels Wat je van mij Dat is de titel van deze plaat, gezongen door Marlane. En we gaan lekker naar Roy Donders, de Stijl is van het Zuiden. En hebben het over alleen maar dansen met jou. dansen met jou. Ja, dat was hij dan. Roy Donders hier bij CFM Entertainment for You. En tot de klokjes van 7 uur. En zometeen gaan we lekker bellen met Frank Omen en ja, hij heeft het een en ander te vertellen over zijn nieuwe single natuurlijk. Dit wordt een feest. En Marius. Eerst... Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Ja, en dit is hij dan. Pierre van Am. En jij hebt meer dan zoveel vrouwen. Blijven lekker bij. Goedemiddag. Ik heb gevonden wat ik zocht. Al heeft het mij ook vaak verdriet gebracht. Was het geluk waar ik vervolg? Of had ik daarmee iets te veel verwacht? Tot het moment, ja, dat ik jou zag. mist ik meteen, nu is het mijn dag. Het is alweer heel wat jaartjes terug. Maar bij jou vond ik geluk. Nee, al had ik nooit meer gaan. We're Van en jij hebt meer dan zoveel vrouwen. Wij gaan eventjes een doorstart maken, en dat doen we met Ja Man. En als jij een reden zoekt, ja, dan uh, vind je die wel. We gaan lekker bellen met uh, Frank van Omen, en uh, ja, gaan we het zo even over zijn nieuwe single. Dus blijf lekker bij. Je zegt, ik ben gevoelloos, gewoon ineens, zomaar uit het niet.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 Zonder inhoud van waarheid in je woord. Want jij zal nooit veranderen, al heb ik daar steeds heilig in geloofd. Ik neem het niet meer, nee, dit heb ik niet verdiend. Je hebt me alles opgenomen, maar mijn trots en eigen waarde krijg jij. Als jij een reden zoekt om mij te belaten, geef ik die reden. Er is er toch maar eentje die niet deugt ja. Mijn ogen zijn geopend door jouw gekoeien Je bent een rechte profiteur Nou, lekker dan. He. Ja, als jij een reden zoekt en dat allemaal gezongen door Ja, man. En aan de andere kant van de telefoon hebben we Frank Omen. Frank, een hele goedemiddag nog. Goedemiddag. Goedemiddag, man. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Het wordt een beetje beter weer, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, ik, ik, ik was vandaag natuurlijk... We hadden een uitzending op, op het circuit natuurlijk... vanwege de historische Grand Prix. Ja. Dus ja... eh. Ja, heerlijk, heerlijk weer, zeg maar, om uh, ja, niet te koud, niet te warm, precies goed. nou ja, dat is mooi. Ja, ja we hadden eigenlijk uh, uh, niet beter kunnen treffen, om het maar zo te zeggen. Zo is dat. Hé hey Frank, maar jij hebt een nieuwe single aangebracht. Ja, dat klopt, dit wordt een feest. Ja, en uh, wordt het een feest? Uh, nou, hij gaat wel beter dan de, dan de eerste single. Ik heb jou al, altijd al willen kussen. ja. Maar het kan allemaal nog beter, zeg maar. Wat, wat, wat ook een leuk nummer was natuurlijk, hè. Wat zeg je, sorry? Ik zeg, wat ook een leuk nummer was natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik heb je altijd al een kus. Ja, er is ook een uh, clip bij geschoten, hè? Ja, maar deze, de clip van nu, die vind ik uh, veel mooier. Ja. Oké. Okay. Ja, heb, een... heb je hem gezien, de clip? De clip heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien, Frank. Oh, daar is in de café de klompen net de leur opgenomen. Dan zie je allemaal van die klompen hangen. Oké. Okay. Leuk hoor, moet je maar eens kijken. Ja, nee, want ik heb er natuurlijk uh, een pas van Dennis gehad. Dus uh, ja, nee, ik heb hem nog niet kunnen kijken. Omdat ik uh, ja, toch wel uh, vrij druk uh, een baasje ben, zeg maar. Ja, ik snap het. Hé, <laughs> hey. Hey, maar, um, ja, nou ja, de single die... Uh, hij is nog niet zo gek lang uit, hè? Uh, ja, twee maanden nu. Ja, zeg maar een week of acht, inderdaad. Ja, klopt, ja. Ja. Hé, hey, en um, nou ja, deze single gaat uh, best goed, Of zeg ik het zelf. Ja, dat klopt. En uh, ja hoe, hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om deze single uh, te gaan schrijven? Uh, nou, ik heb hem niet geschreven, maar uh, ik zit bij uh, de Boom Music Studio van Frank Verkooyen Ja. En ik zeg tegen Frank, ik wil een lekker vlot nummer hebben. En uh, net, uh, voor het laatste refrein wil ik uh, een uh, mooie solo van, uh, op accordeon van Daniel Metz hebben. En dit is eruit gekomen. Ah, Oké. Okay. Dus uh, een beetje samenspraak en uh, ja, hulp. En uh, daar is dit, uh, dit mooie nummer dus uh, uh, door ontstaan. Ja, dus Frank en uh, Buren de Leijer die hebben dit uh, voor elkaar gekregen. En ik ben er heel tevreden mee. Ja, wat, uh, maar het idee was wel via ja, neem ik aan, hè? Ja, hoor, je hoeft uh, bij Frank maar een paar dingen aan te geven... en dan uh, komt het er precies uit waar je zelf wil. Ah, oké. Okay. Ja, dat is... Dat is een uh, vakman wat dat betreft. Oue, rots vak zeg ik altijd. Ja, dat klopt. Hé, hey, maar uh, stiekem, stiekem ben je al wat, uh, wat anders aan het produceren, of niet? Ja, bedoelt bedoel uh, de derde single. Ja, dan ben je al met, met iets bezig uh, voor... Uh, de komende uh, zomertijd of, of na zomer? Uh, nou, als ik mijn deze single uitbreng, dan wordt het in het najaar, denk ik. In het najaar. Ja, dus ja. een beetje zo uh, uh, tegen november? Ja, zoiets oktober, november, want ik laat deze nog even uitbollen natuurlijk. Ja, logisch. Nee, natuurlijk. Ik bedoel... Uh, en uh, deze kan uh, de zomer door in, in ieder geval. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, toch? Dat is een heel vrolijk nummer natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen. Hé, hey, en... Uh, ja, ben je achter de schermen nog met, met andere dingen bezig? Uh, achter de schermen, ja. Ik heb nog een uh, taxibaan natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat loopt ook nog steeds uh, prima. Ja, er komen altijd mensen tekort. Sinds de coronatijd komen ieder bedrijf mensen tekort. En, ja, en ik rijd dan met schoolkinderen en uh, mensen naar de dagbesteding. Nou, dat is gigantisch leuk. Ja, ja, ja. Ja, ja en dat uh, doe je nog met alle plezier natuurlijk uh, dagelijks. Ja, zeker weten. Ja. Hé, hey, uh, Frank, ik zou zeggen: uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, op Facebook, YouTube, Instagram. En als ze me willen boeken, dan is het e-mailadres frankomen1959 at oké, okay, dus noem me nog een keertje. Allemaal? Nee, de e-mail: e e-mail frankomen1959 at Oké, okay, en dat is uh, gewoon uh, ja, voor een lekker feestje, toch? Ja, zo. Hé hey, Frank, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem ja. inzetten. Dat is goed. Ik ben Frank Ome, en ik kom met mijn tweede single. dit wordt een feest. Hé hey, Frank, dankjewel. En dankjewel. ik zou zeggen, graag tot de, tot de volgende ronde. En wie weet hier in de studio weer. Dankjewel hoor. Oké, okay, dankjewel Frank. Goed weekend. Okay. Hoi hoi. Helemaal met Dankjewel. Nee, voor wel gaan. Zo, dat was hier dan, Frank Homen. En hij had het over, dit wordt een feest. Dit is Jonko Wagner, en ik wil bij je zijn. Blijf er lekker bij, zometeen zijn we weer terug naar het nieuws. En wij zijn het tot 7 uur, dus uh, zeker... Uh, alle reden om terug te keren. Sta naar het plafond en droom dat jij bent. Zo alleen dat heb ik nooit gekend Ik mis je schat en wil je terug bij mij Ik hoop dat jij begrijpt Dat ik jou weer in mijn armen wil Met een ander geen minuut verspil Al is die kans voor mij dan hoe oh, zo klein Ik wil bij je zijn Die ik heb gekend Moet je weten Jij moet weten Dat jij de ware bent Ik droom ervan dat jij hier naast me ligt In gedachten stel ik jouw gezicht Ik mis je schat en wil je terug bij mij Ik hoop dat jij begrijpt dat ik jou weer in leven wil, hier in huis is het zo koud en kil, al is die kans voor mij dan al klein, ik wil bij je zijn. Omdat jij hier naast me ligt In gedachten stril ik jouw gezicht Ik wist je schat en wil je terug bij mij Ik hoop dat jij begrijpt Dat ik jou weer in mijn leven wil Hier in huis is het zo koud en kil Al is die kans voor mij dan hoe zo klein je zijn. Al is die kans voor mij een roze klein. Ik wil bij je zijn. Jungle Wagner. En hadden ah, het over Ja, ik wil bij je zijn. We gaan lekker naar het nieuws van 6 uur. En eh, zo straks gaan we natuurlijk ook nog eventjes bellen met Ralph van Maanen. Ralph van Maanen, wie is dat? Dat hoor je straks. Maar eerst, goede joh, Denina en moeder. Niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer, pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Mi vida que nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer en esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer, la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder, y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ik tanto que al partir dat ik lado niet sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.